Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgische politie is binnengevallen bij militaire kazernes. Ook acht huizen van militairen zijn doorzocht. Er wordt onderzoek gedaan naar het verspreiden van extreemrechtse boodschappen... en misschien wel het oproepen tot terreurdaden. Correspondent Sander van Hoorn. Dat heeft alles te maken met die zaak Jurgen Konings. Kun je je nog wel herinneren, die militair die voor het vluchtig was... veel wapens had meegenomen, een klopjacht, een heuze klopjacht. Toen was de verdenking dat die man uh, zich begaf in extreemrechtse netwerken. Duidelijk een link met uh, militairen. Bij de invallen is niemand opgepakt. Er zijn wel computers en telefoons in beslag genomen. Amsterdam komt met regels om te voorkomen dat investeerders alle huizen opkopen. Een huis onder de 5 ton mag je de eerste vier jaar niet verhuren. Ook Tilburg, Utrecht en Groningen denken na over zulke regels. Omdat starters er nu nauwelijks tussen komen. De coronaprik wordt minder effectief. Als je een prik hebt, dan kun je nu makkelijker mensen besmetten dan een klein half jaar geleden. Zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Hij en andere deskundigen. We praten de Tweede Kamer vandaag bij. Ze zeiden bijvoorbeeld ook dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sneller stijgt dan verwacht. En in het ziekenhuis Maastricht UMC Plus bereiden ze zich voor op volle IC's. Studenten kunnen in het ziekenhuis versneld worden opgeleid tot IC-verpleegkundigen. Demi zit in het traject en zij ging meteen hard van start. De tweede dag dat ik met mijn intensive care opleiding bezig was hier op de afdeling heb ik meteen al een reanimatiesetting gehad. Dus mocht ik meteen aan de slag uh, om te gaan reanimeren. Dus ik denk dat dat op dat moment wel het heftigste was uh, wat ik tot nu toe heb gezien, ja. Nou lijkt het jou wel wat. Het ziekenhuis kan je nog gebruiken. We hebben toch nog altijd veel studenten nodig. Uh, ja, we hopen gewoon dat de aanwas blijft komen. De opleiding duurt een half jaar. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Kan wat regen vallen, maar de zon kan er ook nog even doorkomen. Morgen begint opnieuw mistig. En net als vandaag wordt het 8 tot 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 We hebben vandaag begonnen met Billy Swan, I can help. En we gaan door met Eros Ramazotti. Parla con me. Juttersgeluk op Zandvoorts Verhalendag. Er spoelt maar liefst 8 ton per jaar aan op onze stranden. Dagelijks zorgen vrijwilligers voor Juttersgeluk... dat dit niet opnieuw in Zeeuw belandt. Annemiek Boot komt hier van alles over vertellen. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie en thee. Graag vooraf aanmelden via 023-3040700. Ik herhaal 3040700. Of via e-mail e.lfrink at plus.zandvoort.nl. En het is maandag 8 november van 2 tot half 4. Locatie, de blauwe tram. En ik ga door met Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.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 Het hetwerk langs de zeeweg scheidt het natuurgebied van de openbare weg. Echter, voor herten is een lage afrastering geen enkele belemmering. Die stappen er gemakkelijk overheen. Met regelmatig een aanrijding tot gevolg. Recent ontdekte dorpgenoot Willem van der Sloot dat er op diverse plekken gaten in de hek zitten. De Zandvoortsen maakten zich al lange tijd voor een hoger hekwerk langs de zeeweg, net zoals langs de Zandvoortslaan, sterk. Om de zeeweg een provinciale weg is, op Bro Bloemendaals grondgebied, heeft het Zandvoorts gemeentebestuur er geen zeggenschap over. Van de Sloot richt zich met zijn bevindingen op Albert Roest, de burgemeester van Bloemendaal. Hij heeft een en ander gefilmd en was er zelf getuige van dat wandelaars het hek forceerden om zo gemakkelijk het duingebied te kunnen betreden. Gewapend met rood-wit afzetlint, dat hij van de Zandvoortse burgemeester had gekregen, heeft van de sloten open plekken in het hek van het lint afgezet. Het gefilmde materiaal stuurde hij zondag naar PWN en de gemeente Bloemendaal. Maandag kreeg hij antwoord van dat PWN het hek zou controleren en laten repareren waar nodig. Van der Sloot heeft ook gevraagd of in de tussentijd de Matrixbotten met een waarschuwing voor overstekende herden weer geplaatst konden worden. Ik ga door met de nieuwe plaat van ABBA, Just a Notion.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 You fly bom is een single van Duma die in 1982 de eerste plaats van de Nederlandse top 40 wist te bereiken. De bom werd geschreven door keyboardspeler Ernst Jans begin 1982. Het schreef het nummer als reactie op de Koude Oorlog en het voorstel van de na-Amerikaanse regering om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Nadat Henny Vrienden zich had gebogen over het arrangement van het nummer en enkele textuele aanpassingen had gedaan, kreeg het zijn definitieve vorm. En Jans zou het later over zeggen: als Hennie er niet aangezeten had, was het geen hit geworden. Vrienden stelden voor het nummer op de naam van de gehele band te zetten, om zo de royalties te kunnen delen. En eerst is het doenbaar met de bom. <tieding> Als de bom valt lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak mijn zijn mijn woorden schaal schaal schaal ah onder de flatgebouwen van de stad naast jou ja, ja. laat maar vallen het komt er toch wel van het geeft niet of je rent ik heb jou nooit gekend wil weten wie jij bent wil weten wie jij bent.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 de vet gebouwen van de stad naast jou. au, au, au, au. Laat maar vallen, dan het komt er toch wel van het geeft wie je bent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. op bij zij voor tot weer en geef een Louis met You'll Never Find Another Like Me. Alzheimer trefpunt. Muziek is balsem voor de ziel. Muzikant Ronald weet als geen ander met zijn prachtige stem en gitaarmuziek... iedereen te raken in het hart. Het wordt een feestje. Maandag 8 november van 3 tot 5 uur. Locatie, ontmoetingscentrum Zandstroom. Torbekkerstraat 13. En ik ga door met Shocking Blue Inkpot. Zo Daniel Gerard met Butterfly. Hoe werkt dat opslaan in de cloud? Wat is het gemak van de cloud? We behandelen twee clouds: OneDrive via Microsoft account en Google Drive via Gmail account. Neem naast je laptop ook eventueel je smartphone of tablet mee. De twee lessen kosten 22 euro. En het is dinsdag 9 en 16 november van 10 tot 12. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Chai Coltrane, go like ilia. De ballads hoor je hier op ZFM. Ik was alleen home when I was only sweet 16. chase a love was alleen maar broken dreams. could do anything and somehow Rained. I can feel it still running through my face. I, I ran so fast I couldn't even wrong I forgot where I belong. So my body on the dirty cold fly. And yet I Dit was de Black Mambas. Love is on my side. De inzending van Portugal voor het Eurovisie Songfestival. Voel je fit voor de senioren. Simpele ademhalingsoefeningen en rustig bewegen op een stoel. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. 2 euro per keer en de betaling is met PIN. En aanmelden vooraf is nodig. En kan via 023 304... 0700, ik herhaal 304-0700. En het is elke vrijdag van half 10 tot half elf. En de locatie: de Blauwe Trim. En ik ga door met Lynn Anderson, Rose Clarken. Ik beg je Ik There's gotta be a little race sometime. When you take, you gotta give.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 zijn er vandaag jarig en dat is onder andere Sonja Bakker, een Nederlandse gedichtconsulent en schrijfster en Sonja is geboren in 1974 ze wordt dus vandaag 47 jaar. Dan hebben we nog Charles Bronson, die is helaas overleden in 2003, dat was een Amerikaanse filmacteur en Charles die was geboren in 1921 hij had dus vandaag 101 geworden. En dan hebben we nog Lulu en dat is een Schotse zangeres. Zij wordt vandaag 73 jaar Lulu heeft in 1964 op 15-jarige leeftijd een grote hit met haar versie van Shout. Ook in 1965 behaalt ze de Britse top 10 met Leave a Little Bit Love. In 1966 toert ze door Polen en wordt ze als eerste Britse zangeres... die live optreedt achter het IJzeren Gordijn. Haar singles worden echter geen hits meer. Ze tekent een contract bij een andere platenmaatschappij... en de eerste single op dat label... The Beat on Row, geschreven door Neil Diamond, wordt een top 10 hit. In 1967 staat de single Let's Pretend in de Britse Hitparade. De bekant heet To Sure with Love. En is de titelsong uit de gelijknamige film waarin ze acteert naast Sydney Portier. In de Verenigde Staten bereikt ze het nummer de eerste plaats in de Billboard Water 100. En wordt het tevens de best verkochte single van 1967. Hier is Lulu met. Let's pretend. was heel toepasselijk de 3 Degrees met When will I see you again? Ik hoop u volgende week weer te zien. Ik wens u een heel fijn weekend. En blijf gezond. Graag tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2